Zo was het. In plaats van het aastijd in lenen gekozen te hebben, lag daar schoppen vrouw voor hem. En terwijl hij vol afschuw naar die ongelukskaart keek, veranderde de afbeelding. Op de kaart stond het portret van de gestorven gravin en ze knipoogde spotten tegen haar man. Ze hebben hem naar het op gesticht gebracht. En daar zit hij nu nog.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 Rolverdeling, Anna Fjedotovna, Barbara Hofman. Alexander Narumov, Bert Ekstra. Pawel Tomski, Paul van der Lek. Lisaveta Ivanovna, Currie van der Linde. De grafin, Dori Rugani. Herman van Heijze, Hans Veerman, Tchekalinski, Huip Orizant. Piotr, Hans Karsenbarg. Michaël, Frans Vaassen. Waker, Tony Folletta. Meisje, Irene Poorter. Technische realisatie, Fred de Beer. Assistentie, Henk van der Steeg. Regie, Harry Bronk.